9 uur. 9 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met nog één groepsduel te gaan... heeft Ajax zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Dat is voor het eerst in 13 jaar. In Athene wonnen de Amsterdammers vanavond het groepsduel van AEK met 0-2. In de tweede helft scoorde Dusan Tadic twee keer. De Grieken speelden met tien man na een rode kaart. Voor het begin van de wedstrijd bekogelden supporters van AEK... het Ajax-vak met vuurwerk en molotov-cocktails. De Tweede Kamer wil dat artsen die zijn betrokken bij dopingzaken of bij handel in doping tuchtrechtelijk worden vervolgd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontdekt per jaar vijf tot tien van zulke zaken. De Tweede Kamer begrijpt niet dat die artsen nooit worden vervolgd en steunt een voorstel van het CDA om ze hard aan te pakken. Vorig jaar onderschepte de douane 100 kilo aan dopingmiddelen. Dat staat voor bijna twee miljoen dagelijkse doses. In verband met de moord op een Belgische zakenman... vorig jaar in Spijkenisse is opnieuw iemand gearresteerd. Het is iemand uit Den Haag. Vorige maand werd de eerste verdachte aangehouden, ook uit Den Haag. Volgens de politie zijn ze allebei lid van motorclub Carlo Wago. De Belgische zakenman werd vorig jaar september... van dichtbij doodgeschoten in zijn auto. Vermoedelijk ging de zaak om drugs. De fusie tussen telecomaanbieders T-Mobile Nederland en Tele2 mag doorgaan van de Europese Commissie. En dat betekent dat Nederland nog drie telecombedrijven met een eigen netwerk overhoudt in plaats van vier. T-Mobile en Tele2 kondigden vorig jaar december hun fusieplannen aan. en Sindsdien probeerden ze toestemming te krijgen voor het samengaan. Dan het weer nog vannacht overal bewolkt. Van het zuidwesten uit wat regen, minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen in het hele land wat regen. Het wordt morgen 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Welkom terug bij het tweede uur van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En het tweede uur openen we met de band Testament. Ooit opgericht uh, begin jaren 90 als uh, de band The Legacy. En geheel in stijl uh, werd dat later omgedoopt naar Testament. En van hun album Brotherhood of the Snake was dit het openingsnummer... We gaan verder en we blijven een beetje in Amerika hangen. We gaan naar de band Chimera. Uh, vernoemd naar een uh, gevreesd monster uit de Griekse mythologie. En van hun album, The Impossibility of Reason, is hier Power Trip. Drain your control Na het geweld van Quiera gaan we toch naar een iets softer nummer. Serge uh, Tankian. We hebben hem, uh, tenminste zijn vocalen al eerder voorbij horen komen... in uh, het tweede nummer van uh, deze uitzending. En dat was uh, van uh, System of a Down. De zanger daarvan heeft een, uh, een enige tijd geleden een uh, soloalbum opgenomen... Uh, met de titel Elect the Dead. En van dat album gaan we luisteren naar Empty Walls. his Attention. attentions, Attention. dismissive Attention. apprehensions, Attention. don't waste your time on coffins today. Ik blijf me altijd verbazen over de duidelijke Armeense invloeden in deze man zijn zangtechniek. Overigens uh, is dat uh, hele album, wat ik persoonlijk uh, erg leuk vind, uh, te vinden op uh, de media. Jawel. We gaan naar een monomorph van het album Jooms Viking is hier. Raise your horns. Horns up. De volgende band is er eentje uitkomstig uit de New Wave of British Heavy Metal. En uh, deze band werd geformeerd in 1977. En ik heb het over Angel Witch van het gelijknamige album. Angel Witch, de 30th Anniversary Edition, is hier White Witch. behoeft eigenlijk weinig introductie en uh, wordt ook wel de prince of heavy metal genoemd en ik heb het over Ronnie James Dio helaas al niet meer onder ons. Van zijn album Lock Up The Wolves is hier Why Are They Watching Me? Naar Finland en de band Amorphis van hun album Carillion Ismus. En daar zit nog een verhaaltje aan vast. Uh, het album is genoemd naar een landengte die ligt tussen Finland en Rusland. Uh, ooit in het verleden was dat deel van Finland, tegenwoordig ligt daar Sint-Petersburg. Ja. Van dit album dus Get een nummer getiteld Black. Embrace. En van Finland steken we de oceaan weer over en gaan we naar Amerika. De band Nile wordt omschreven als Brutal Death Metal. En hun uh, muziek en teksten zijn gebaseerd op de Egyptische mythologie. De Egyptische oude Egyptische kunst en verhalen en uh, van hun album The Black Seeds of Vengeance is hier The Black Flame. <laughs> Van Nijl naar Morbid Angel is eigenlijk niet zo'n hele grote stap, want we blijven een beetje hangen in de Dead metal uh, van het album Altars of Madness is hier Immortal Rides. Dream Lord of death, I'm gonna kill We're not just in Cast your belt but a life. That's what they receive Give some of immortality. De volgende band introduceer ik eigenlijk niet eens meer. Want die kennen we allemaal: Metallica en Through the Never. En heeft u in het programma al eens eerder gehoord. En ja, heel toevallig staat hij dan nog een keertje in de lijst. Dat kan af en toe wel eens voorkomen. Ik heb het over Testament en van hun allereerste album, The Legacy, is hier Over the Wall. En met het volgende nummer uh, gaan we er, denk ik, uit. Ik denk dat we er dan wel zo'n beetje zijn. Uh, van het album Somewhere in Time gaan we luisteren naar 8,5 minuut lang Alexander the Great. En ik heb het over Iron Maiden. Yes. Ik wil u allemaal bedanken voor het luisteren. En zou zeggen, tot de volgende. En uh, stay metal. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.